Zes uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. De gladheid heeft vannacht in het noorden van Nederland tot ongelukken geleid. De politie heeft het druk gehad in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Vooral op de A32 in Friesland en op de A28 kwamen tot botsingen. Maar voor zover bekend was er alleen sprake van blikschade. KNMI waarschuwde aan het begin van de nacht voor extreem weer... in acht provincies in de oostelijke helft van het land. Maar code oranje geldt nu alleen nog voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.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 En bij een schietpartij in Den Haag is vannacht ook een dode gevallen, heeft de politie gemeld. De politie heeft geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer werd gevonden op de burgemeester Partijnlaan in Den Haag. De toedracht van de schietpartij is nog onbekend. En ook is niets bekendgemaakt over de identiteit van dit slachtoffer. Dan het weer. In het oosten en zuidoosten kans op gladheid vanwege IJssel. Elders valt gewoon regen bij temperaturen boven de nul. Vanmiddag regelmatige buien, stevige westenwind ook. Het wordt 3 tot 7 graden vanmiddag. Dit was het nos Journaal. Uh, ik heb de afgelopen weken een sneeuwbal op een klein kindje gegooid. Ik weet het. Dat is niet zo aardig van mij. Het was zeker niet de bedoeling en excuses daarvoor. Uh, dit was zeker niet de bedoeling en excuses daarvoor. Dit is Radio 1. BNN, BNN, start. Goedemorgen, het is drie minuten over zes. Als je woont in Overijssel, in Gelderland, in Brabant of in Limburg, dan moet je absoluut oppassen. Je hoorde het net al in het nieuws met Rachid Finch. Daar is nog steeds code oranje van kracht. Dat betekent dat het uh, flink aan het ijs is. Pas dus op als je de weg op gaat, en pas sowieso op als je je achtertuin instapt, want ook daar kun je echt lelijk ten val komen. Het is maar ooit een keertje gebeurd toen: dacht ik, van nou, oh, het ijs, ik pak, ik ga wel lopen. Toen de stapde ik één stap uit de deur en ik lag zo weer binnen. Ik lees alweer in het huisje. Straks in start gaat Mandy van University een statement maken voor de mensenrechten. En in Australië spelen de Nederlandse hockeyers de finale van de Champions Trophy tegen het gastland. Australië, spannende wedstrijd en die werd gevolgd door Tim Steens. Tim, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, hier is het regenachtig en <laughs> ijzelig. En hoe is het weer bij jou? Nou, ik denk een gaas of derpig, als je het oh, goed vindt. Oh, dus, uh, heerlijk zeg. Ja het, is, uh, ja, het is helemaal precies aan de andere kant van de wereld, hè, wat je zegt, dus daar is het hartje zomer. Ja, en uh, ja. Ja, Nederland gaat proberen om die Champions Trophy te winnen. Je zei het al, het is de finale. En tegen Gastland Australië, dat zal niet meevallen. Nee. Want uh, ja, die spelen voor eigen publiek. En uh, we hebben in de poolwedstrijd al uh, tegen... Uh, ik zeg we, hè, want uh, we zijn voor oranje. Zeker. <laughs> we hebben in de poolwedstrijd al tegen Australië gespeeld. Die wedstrijd eindigt in 0-0 en dat komt niet zo vaak voor bij het hockey. Maar Australië was in die wedstrijd eigenlijk veel en veel beter. We kregen maar liefst acht strafcorders tegen... Maar ja, op Stokman, het doelman van Oranje, die kieten toen waanzinnig goed. Dus we hopen dat dat vandaag weer zo is. Maar uh, ja, ik zeg al, we zijn een beetje de underdog. Maar goed, vanuit die positie kan je misschien uh, tot uh, grote daden komen. En uh, ja, Paul van Aalst, de bondscoach, die wil heel graag een keer een toernooi winnen. En dit is zijn kans, zeg maar, voorlopig. Ja, uh, Australië vier keer achter elkaar de Champions Trophy gewonnen, ja, en uh, schrik niet. In totaal hebben ze hem al twaalf keer gewonnen. Oh, dus... jee, jee. <laughs> ja, maar goed. Nederland is ook niet slecht. Want die hebben hem acht keer gewonnen. Dat is al een tijdje geleden. De laatste keer dat wij hem wonnen was in 2006. Toen nog met Roland Oldmans. Ook wel een bekende naam uit het hockey natuurlijk. Uh, voormalige bondscoach. Uh, dat was toen in Spanje. Die wedstrijd Die wonnen we toen van Duitsland in de finale. Maar uh, ja, je zei al, Australië al vier keer achter elkaar die Champions Trophy gewonnen. Dus uh, nogmaals, zij zijn favoriet. Maar goed, Nederland is uh, goed bezig in dit toernooi. Heeft heel goed gespeeld in de halve finale tegen Pakistan. Met uh, 5-2 gewonnen. Australië won met uh, 3-0 van India. Dus ja, deze twee ploegen zijn eigenlijk wel de twee sterkste ploegen van het toernooi. Dus terecht dat zij in de finale zitten. Dus uh, ja, de ploegen staan nu op het veld. De volksliederen zijn net geweest. Dus uh, we gaan wachten tot de eerste bal uh, gaat rollen daar. Wij gaan de wedstrijd volgen. Tim, dat doe je voor ons. We spreken hier straks weer. Dankjewel. En we hebben het al eerder in de uitzending over gehad. De amateurwedstrijden zijn dus afgelast. En dan heb ik het over voetbal. Dit weekend vanwege het drama met de grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Bij OD59, een club in Heemskerk. Zomaar een club. Komen de leden bij elkaar dit weekend om twee minuten stil te zijn. En in gesprek te gaan over hoe nu verder. Dick van BNN University was daarbij. Uit effect en tijd voor de familie. die wij graag ondersteunen. en waarbij we met onze gedachten bij willen zijn. wil ik ook dit moment hier besluiten met twee minuten stilte. In gedachtenis aan Richard Nieuwenhuizen, maar eigenlijk in gedachtenis aan het uh, terugkerende respect. Terugkerende gevoel van saamhorigheid. En terugkerende gevoel dat we mens zijn. Dank u wel. Mijn naam is Marcel Korver. Ik ben uh, hoofdcoördinator niet slecht nou, Er was een hele grote cirkel van mensen was er op het hoofdveld verzameld. Hoeveel mensen waren er ongeveer, denk je? Nou, ik denk dat we richting 2, 2, 300 30 mannen gaan. En wat doet dat met je, als je ziet dat er zoveel leden daar uh, gaan? Ja, ja, we melden van de week al met elkaar. Hè. We hopen eigenlijk met elkaar op, op echt een moment van bezinning en nadenken. En uiteindelijk dat je daardoor een kippenvelmomentje creëert. En ik heb net een aantal mensen gesproken. Even elkaar aankijken en zo'n kleine knik naar elkaar van ja, dit was een kippenvelmoment. En van de week ook weer een vergadering en zullen we praten. Oké, okay, hoe gaan we hier aan geven? Want erbij stilstaan, dat kan. Ja, maar uiteindelijk is het belangrijk om als club nu een duidelijk signaal te geven. naar je leden naar de omgeving. Uh, twee minuten stelt is niet voldoende. Jullie willen ook echt dingen gaan aanpassen in de voetballerij hier op jullie eigen club. En gezien de, ja, de, de zaken die gebeuren in de maatschappij, is dit wel een belangrijk item. En, en moet je nu dingen prioriteiten gaan stellen? Ja, en hoe gaan we om met elkaar? Hoe reageren we op ouders dat langs de lijn hun kind? Soms heel positief aan te moedigen En soms misschien met enige ja, negatieve klank. Uh, ja... Gaan we er wat van zeggen ja of nee? En wat verwachten we als club? En daar zul je als club na je leden toe heel duidelijk moeten zijn hoe treden we op als iets gebeurt. Maar belangrijker nog, hoe ga je proberen te voorkomen? Dankjewel uh, Michel, mooi verhaal. Jullie, uh, jullie voetballen hier. En moet, uh, moet de KNVB nog meer doen hierna? Of is het aan de club zelf om uh, hier lering uit te trekken? Ja, het is menselijk gedrag waar je mee te maken hebt. Ik, het zou mooi zijn als de KNVB... ik denk nog strenger zou straffen bij dit soort overtredingen. Dat, uh, ze hadden een strenger beleid, had ik begrepen. Het is nu wel wat uh, een beetje teruggedraaid. En de incidenten nemen toe. Dus ja, Dat is misschien toch een reden... om mensen toch langer van het voetbalveld af te halen... als ze dit soort overtredingen hebben. Er is nu aandacht. En over drie maanden is het weer weg. Hè. De hoeveelste zinloos geweld is dit al niet... Hoeveel hoeveelste stille tocht wordt er nu al niet georganiseerd. We leren er gewoon niks van met z'n allen. En dat moet gewoon veranderen. Dus jij denkt dat dit geen dat het vergeten gaat worden? Net als alle vorige incidenten. En dan natuurlijk niet in de, zeg maar, de wat kleinere kring rondom, het, rondom het, ja, de slachtoffers. Maar in grotere kring gaan we gewoon met z'n allen weer, weer verder. En uh, ja, gaat het ongetwijfeld nog een keer gebeuren. En daarna nog een keer. Triest eigenlijk, hè? Heel triest. Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid. Ja, mooie bijeenkomst daarbij uh, Odin 59. Uh, zodat het nooit meer gebeurt, dat is de bedoeling in ieder geval. Uh, Dick die straint een beetje over de straat en stom toevallig komt hij een speler tegen die bij Buitenboys, de voetbalclub van uh, Richard Nieuwhuizen, voetbalt. En die heeft uh, het volgende over te zeggen. Ja, verschuwelijk natuurlijk. Echt ongelooflijk. Natuurlijk, vooral bij buiten was ik echt lang voordat eigenlijk iedereen door had wat er echt is gebeurd. Dus dat was voor ons wel heel moeilijk, ook als spelers. Uh, en voor mij ook omdat mijn vader natuurlijk ook heel veel heeft gevlacht vroeger. Dus, uh... Wat vind je van de, de reactie van de KNVB dat ze nu alles gaan aflassen... en een minuut stilte voor de eredivisie gaan houden? Vind je dat een, uh, een ja. goede reactie? Ja, dat vind ik wel heel mooi. Dat is echt toch wel iets dat er inderdaad goed is dat we er even bij stilstaan. Dat het inderdaad gewoon echt belangrijk is dat, het gewoon, dat er geen geweld meer is op het voetbalveld. En, uh, dat we eigenlijk even kijken hoe we dat kunnen oppakken samen. Dat, we gewoon, dat het anders moet. Ja, en, en hoe nu verder? Denk, heb jij een idee? Nou, het lijkt mij een erg goed idee om gewoon buitenspel af te schaffen. Um, eigenlijk het idee erachter is gewoon... Er is, is gewoon heel veel frustratie altijd bij grensrechters en bij, bij, bij, bij de tegenpartij. Omdat ze altijd bij het amateurvoetbal vinden dat de grensrechter van de tegenpartij niet correct vlagt. En eigenlijk als je het buitenspel afschaft, heb je een hoop ja, minder gezeur. En dan kan de arbitrage ook een hoop minder fout doen. Dus dan ligt de fout eigenlijk altijd bij jezelf. Okay, je voetbal zelf bij buiten het bos? Wat, wat, wat ga, ga je dit weekend doen? Ja, niets nu. We hebben dan wel, zeg maar, we kunnen gewoon bij de club kunnen we gewoon naar binnen. Dus we kunnen gewoon, iedereen is daar aanwezig, dus we kunnen er even naartoe. kunnen even praten. En het ligt er ook. Er staan al heel veel bloemen. En um, daarnaast is, uh, is zondag dan de stille tocht waar ik aan mee loop En dat is dan alleen voor Almeerse verenigingen, heeft, uh, heeft de familie ook aangegeven. Ja, we hebben liever alleen dat er alleen betrokkenen bij zijn. Maar uh, daar loop ik dus aan mee. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Geen voetbal dus bij de amateurwedstrijden. Maar wel gewoon bij de profs. Ferdinand, goeiemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux... op deze vroege en regenachtige zondagmorgen. We schrijven 9 december 2012. Een week die weer achter ons ligt. Een week waar eens te meer bleek dat de populariteit... rond Graziano Pelle aan het toenemen is in en rond de Maastad. En met name bij het Vrouwelijk Schoon. Een week... ...waar het amateurvoetbal weer een keer in opspraak kwam. Ditmaal kwam een 41-jarige grensrechter jammerlijk om het leven... ...en dit veel teweeg bracht in voetbal binnen het Nederland en daarbuiten. De week van Champions League en Europa League voetbal... ...de week waar de AFC Ajax een uur lang een speelbal was... ...voor de Koninklijke uit Madrid. Maar in de Europa League verder gaat... De week waar PSV en Twente afscheid namen van de Europa League, PSV won wel, Twente verloor in het voetbaljargon duels des keizersbart. De week waar acteur en zanger Jeroen Willems deze wereld in het harnas verliet, hij Willems werd slechts 50 lentes. En Luc, het was de week waar Ronald Koeman en de stadionclub uit Rotterdam tot een akkoord kwamen betreffende contractverlenging dit voor een jaar. We gaan over tot de orde van de dag. Yes, Ferdinand, heel kort, we hebben het er heel uitgebreid over gehad deze, um, de, de, deze nacht al, deze ochtend, ja. uh, wat er is gebeurd bij het voetballen? Um, uh, uh, Richard Nieuwhuizen, grensrechten is in elkaar geslagen en is daar uiteindelijk aan overleden. Uh, jouw mening daarvan, vind jij het goed dat, dat het profvoetbal wel doorgaat en um, de amateurwedstrijden niet? Luc, heel kort op wat er vorige week is gebeurd. hoor. Um, we praten hier over een moord op het voetbalveld. Niets meer en minder. Een maatschappelijk probleem? Het zal wel. Alle discussies in praat- en belprogramma's. Ik heb mensen voorbij zien komen, joh. Gast gasten, als, uh, uh, psychologen, advocaten. Luc, dit is er en dit was 30 jaar geleden. <coughs> Ook al zo. Hm. Ik zit er al bijkant 35 jaar in, heb alle grofs meegemaakt. Ik ben ook een keer bedreigd. Ik heb een scheidsrechter met een mes in de sokken zien fluiten, Luc. Ik heb bloed in de zaal gezien. Ik zit in het zaalvoetbal. En het meest bizarre wat ik heb meegemaakt, hoor, schrik niet, in 1981 is zelf een, een, een vuurwapen ter tafel gekomen. Echt waar? En, ja, de... dat was in Den Haag, joh. Ik, ik deed daarmee met mijn team in een, in, in een zaal in, in, in Den Haag en nog wel in die Schilderswijk. Ja. En er gebeurt er wat niet met mijn team, we zitten op de turbine te kijken, wij moesten er achteraan spelen en er gebeurt wat op het veld, komt iemand van de turbine af en trekt een pistool, oké okay, alles is gesust. Ik praat over toen. Maar, dat, maar, maar, maar, maar Ferdinand, daar heb, jij nooit, heb jij nooit gedacht van joh, dit is gekke werk, een, een scheidsrichter met een met mes in zijn sokken en misschien een vuurwapen, zal het zelfs op tafel komt. Ik stop ermee, de groeten, Ik, dit is geen leuke sport meer. Luc. Wat betreft de mes in de sokken, dat was in 1978, hoor, ga je nog hm. verder terug in de tijd. Yeah. En kijk, weet je, het zijn allemaal dingen die ik heb meegemaakt. Dus toen ik dit hoorde van, er wordt gewoon een man vermoord door, door de jeugd en dit allemaal op een voetbalveld. Ja. Yeah. Om, om, om, even af, om dit af te sluiten, dit houdt nooit meer op Luc. Niemand zal ooit dit veranderen. Geen regering, niemand. Het zal nog erger worden. En wat betreft ja, dat het amateurvoetbal niet doorgaat. Oké, okay, ik hoorde Gert-Jan Verbeek gisteravond en die man denkt ook oh, bij zichzelf. Wat is zijn mening. Hoor. Laat dat duidelijk zijn. van ja, het, het amateurvoetbal gaat niet door. Volgens mij snapte hij het niet, maar dat is zo goed recht. En alles had voor hem door kunnen gaan en wat betreft het, het voetbalgestraven en, en later vandaag, uh, die man zegt ook, oh, hij geeft wat mee en ja, kijk, gisteravond is er weer iemand vermoord in de HGO. Gewoon ja. oh, doodgeschoten. Ja, uh, uh. dus, uh, Gert-Jan zegt heel kort van, er gebeurt elke dag wat, een grensrechter, een scheidsrechter, kijk wat er vorige week is gebeurd, morgen wordt er weer iemand, uh, weet je wel, het, het licht uit de ogen geschoten. Luc, het is bizar. Laten we het over voetbal gaan hebben. Want er is gelukkig wel gewoon gespeeld. Dat is ook wel mooi natuurlijk. Hè? Dat er gewoon een wedstrijd is waar je lekker naar van kunt genieten. Ja. Daar, daar is voetbal toch uit de slotverrekening voor. Uh, wat is er gespeeld tot nu toe? Heel uh, kort terug naar uh, vrijdagavond. Uh, Herakles in Almelo die kreeg Utrecht op bezoek. Het werd 1 tegen 1. Gisteravond waren er ook wat wedstrijden. De rooms-katholieke combinatie speelde in Waalwijk tegen NEC. En won met 2-0. In de residentie ging Peck op bezoek. Trof daar Ado. Het werd 1 tegen 1. gert Verbeek in Alkmaar kreeg met hem 2 op bezoek. Het begon 0-0. Het eindigde 0-0 in de hoofdstad. De AFC Ajax, Frank en zijn mannen die kregen Robert Maaskant op bezoek... en wonnen met 2-0. Vanmiddag rond half 1. San Marco in het Hoge Noorden tegen Rona. De Venloze voetbalvereniging tegen Vitas... In het Ragverlet Stadion in Breda komt Ronald Koeman op bezoek, Luc, en treft daar NAC. En om half vijf, daar komt hij! Een topper? Mm -hmm. Jazeker, de Philips Spotverein tegen Twente. En ja, het is een heel, hele belangrijke wedstrijd vanmiddag. Ja, zeker weten, want dat gaat om, de, om de, ja, wie er bovenaan staat, hè? Twente of PSV? Absoluut. Kijk, we hebben nog één ronde te gaan voor die winterstop. En een tussenbalans, zegt niet zoveel hoor. Ik, ik heb het al vaak met je erover gehad. Kijk, na 20 januari, dan gaan we mooie dingen zien. Want dan begint weer die tweede helft en dan, dan, dan wordt het heel spannend en dan gaat het heel lekker aan toe gaan. Nog uh, uhm, heel kort hoor, die, die Ajax die. Die, ligt er, of die gaat verder in die, in, die, uh, in die Champions League. PSV en Twente die, die hebben afgehaakt. En uh, Luc, ja, we hebben Ajax gezien. Ze kwamen, ze kwamen echt tekort tegen Real, hoor. Dat moet uh, duidelijk zijn. En Frank die was een beetje getergd. Maar, uh, maar goed, Luc, Real speelde een, een, een puik eerst. De, de, de marge had zo meer kunnen zijn. Ja. Goed, uh, ze, ze gaan verder in de Europa uh, League. En, maar ja, Twente en uh, PSV, ik denk dat het een maatje te hoog was. Ja, goed. maar die Twente en PSV kunnen zich nu wel helemaal gericht op de competitie natuurlijk. En dat is misschien ook wel wat ze wilden. Nou, kijk... Uh... Denk ik ook hoor. Maar goed, toch ergens in het achterhoofd. En met name met, uh, bij, bij Dik advocaat. Kijk, Dick zal nu moeten. Dick moet gewoon. Weet. Ik bedoel, want dan zijn de rapen meer als schaar in, uh, in Eindhoven en uh, omgeving. En alles wat PSV lief is. Maar nogmaals, we gaan een hele spannende uh, tweede helft krijgen. Want uh, Twente, ja, die, die, die draait wel mee bovenin. Maar ik moet het nog zien, Luc. Het is spannend. Absoluut vitesseverrassend. En laten we vooral die stadionclub uit de Maastad niet vergeten. Want die speelt ook lekker. Ja, zeker weten. Zeker. Ja, het is goed dat je het even zegt. Hè. Ik bedoel, uh, niet geheel toevallig jouw Club, maar nee, goed <laughs> dat je het goed, even zegt. Uh, ja, ze doen het goed. FTS doet het goed. Dus toch uh, nog een spannende competitie. En het wordt zeker spannend na de winterstop. Ik spreek je volgende week in Ferdinand. Luk, bedankt dat ik er mag zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag. Het wordt eentje met heel veel regen. Tot de volgende week. Dag. Wij gaan nog even naar uh, het hockey toe. Daar is Tim Steens. Die kijkt voor ons de finale. Nederland speelt tegen Australië in Australië. Tim, hoe gaat het daar? Nou, het gaat tot nu toe goed, Luc, want het is nog steeds 0-0. En we hebben 11 minuten gespeeld daar in Melbourne. En ik moet zeggen, Nederland staat behoorlijk onder druk. Want het spel in die eerste 11 minuten speelt zich voornamelijk af op de verdedigende helft van Nederland. Dus dat betekent dat Nederland behoorlijk onder druk staat. Maar tot nu toe goed verdedigd. We hebben één kansje gezien van Nederland. De spits Billy Bakker uh, speelt een goed toernooi tot nu toe. Scoorde al vier maal, dit en een, drie maal moet ik zeggen, sorry. En uh, hij kwam een keer in de cirkel binnen en schoot die bal met zijn backhand uh, tegen de keeper aan. Dat was eigenlijk de enige kans uh, van Nederland. Ja, Australië drukt en drukt en druk, maar voorlopig houdt Nederland het verdedigend goed. En nog even terugkomend op die uh, suggestie van die luisteraar, uh, Luc, als ja, het mag. Ja. Want uh, die had een hele interessante opmerking over die buitenspelregel. Ja. Nou is het bij hockey al zo dat we al 25 jaar zonder buitenspel spelen. En dat, uh, ja, dat werkt <lacht> bijzonder goed, moet ik je zeggen. Ja, maar het is toch ooit <gges pai> ingevoerd, buitenspel, om dat er niet ineens 10-0 werd of zo. Dat mensen gingen, ja. gingen kamperen voor het doel. <rachtlig Perfect. racht> jo, het, <tie> maar dat, ja, het is een soort verdedigend wapen, mag je wel zeggen. Dat je dus dan uh, buitenspel kan spelen. Dat de uh, aanvallers van de tegenpartijen gedwongen worden om mee te gaan... met de verdedigers. Mm -hmm. Maar toen Nederland, of Nederland toen in het hockey het werd afgeschaft, uh, dachten ze in het begin ook dat dat uh, zou gaan gebeuren: dat alle aanvallen, zeg maar. Bij de cirkel zouden gaan staan om daar balletjes af te wachten. Yeah. Nou, het tegendeel is gewoon waar. En gelukkig maar. Want dat is helemaal niet het geval. Het gebeurt helemaal niet. Dus dat zouden ze zou bij het voetbal ook eens een keer moeten proberen. Ja, ja nou, sowieso is hockey natuurlijk wel echt een, een sport waar veel ontwikkeling in is. Hè? Altijd Absoluut. wel in, in nieuwe dingen bedenken en kijken wat, of het beter kan, ja. sneller kan en anders. En aantrekkelijker misschien ook wel voor de. Voor ja, de sport. zeker. Dat ja. is het goede van het hockey. Want hè, er worden dan geëxperimenteerd op het tornootje of bij wedstrijden zeggen ze. Nou, dat is een goede regel en dat is geen goede regel. Bijvoorbeeld dat je een vrije slag, hè, bij voetbal wordt het dan een vrije trap, dat je die zelf mag. Nemen. De zogenaamde self-pass. Nou, dat is op zich iedereen dacht van nou, er wordt helemaal niks. Mm -hmm. Maar het is een fantastische regel gebleken. Want het bevordert de snelheid van het spel. En het bevordert ook de aanvallen. Als hij bijvoorbeeld neergelegd wordt. Dat hij hem zelf mag nemen. Ja. En niet hoeft te wachten op medespelers. Nou, allemaal leuk en aardig. Maar ze moeten wel okay. gewoon gaan scoren. Precies. Maar voorlopig is <laughs> het nog steeds 0-0. Uh, Dankjewel, Tim. Ik spreek okay. ik straks weer. Hè. Hoi.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 liedje van Andy Burroughs. Die zat vroeger in Razor Light en is nu solo. en maakt hele mooie muziek. Hometown. Je luistert naar Start van BNN hier op Radio 1. Deze week werd de best geklede man van 2012 gekozen. Twan van BNN University is daarbij en vroeg de genomineerde om tips. en hoe je nou in aanmerking komt om gekozen te worden. als best geklede man van Nederland. En hij heeft natuurlijk zijn mooiste outfit aangetrokken. Hey Sef, dat zie je er goed uit man. Ja, ik heb, ja, jij ziet er goed uit man. Dankjewel, dankjewel. Ja, ik ik probeer eigenlijk een beetje de shine te stelen, maar het lukt wel aardig. Maar jij ja. ziet er ook goed uit. Je hebt een, een mooie army -broek aan, een mooi ja, licht, uh, lichtbruin shirtje. Wat is nou het geheim om een goed geklede man te zijn? Uh, dragen uh, waar je je lekker in voelt. Klinkt super cliché. Ja, Je moet gewoon niet, uh, niet niks forceren. Als je het gewoon zelf uh, tof vindt, zoals een gek blauw pak met tulpen. Dan kom je er gewoon weer weg. Stefan Morrison, man, wat zie je er goed uit? Dankjewel, jij ook. Nou, dankjewel. Jezus, ze ziet er echt heel erg goed uit. Ja, nou, ja, je uh, hebt ook genomineerd kunnen worden vanavond. Ja, ja, helaas niet. Helaas niet. Ik ben het niet. Hoe maar... kan dat dan? Ja, zeg mij. Ja, ik weet ook niet. Maar jij bent in ieder geval wel nominatiewaardig, vind nou, ja. ik. Jij hebt hem. Ik niet. Dankjewel. Ja. Hey, wat is het geheim? Want ja, ik sta hier nou wel in een heel mooi uh, blauw pak met allemaal tulpen erop. Maar ik ben ja. niet genomineerd. Dus ik wil even wat tips hebben van de, van de meesters, zeg maar. De, de tip van de meesters. Nou, ik denk in de eerste instantie dat. Kijk, het, het gaat in, vanavond gaat het om. Uh, de kwaliteiten van de man. Hè? De Esquire zegt, nou ja, wij geven erkenning aan de kwaliteiten van de, van de man, die zijn, die, zijn, die, die, die het uiterlijk goed weet te vertonen. Um, ik, maak, ik ben muzikant. Dus ik, ik, zie, ik wil er ook altijd graag goed uitzien op het podium. Daar betalen mij mensen voor. Niet alleen om muziek, maar ook gewoon goed om mijn. Uh, ja, dat ik er gewoon goed uitzien. En dat is hetgene ja, waar ik mij graag aan vasthoud. Dus ik weet niet of we een soort van. Geheim is, dat is mijn, dat is wel geen noir, wat ik heel belangrijk vind. Nou, en uh, je hebt nu een heel mooi uh, geruite couvertje aan en een, ja. uh, een licht, licht beige broek en een, uh, een mooi Frans petje op. Ja. Hoe lang heb je voor de spiegel gestaan dan voor je kastendagen? Ik moet zeggen, heel eerlijk, half uur. Dat is, is, is toch doen? Half uur, dat is wel lang toch? Ja, voor, voor wat. Nou, ik wil niet zeggen dat je slecht uit zit natuurlijk, want ik zei, je ziet er goed uit. Maar voor, voor een strekje, een en een broekje en een coubertje en een half uur? Ja, ik heb echt schaam, half uur heb ik ervoor gespiegeld spiegel gestaan om het even aan te trekken, want ik had ik moet snel weg. Erik, uh, ook wel bekend als Fimvis. Uh, wat zijn nou de geheimen om een goed geklede man uh, te zijn? Want ja, ik wil natuurlijk volgend jaar ook wel uh, kans maken. Dus vandaar mijn mooie pak. Nou, wat, wat is het geheim? Het heeft niet, nou, ten eerste ben ik niet, heb ik niet gewonnen. Dus ik heb nog geen recht van spreken. Ik ben alleen maar genomineerd. Je had ook genomineerd kunnen worden. Maar hoe ik het zie is dat het niet zoveel te heeft te maken met geld. Je kan wel heel dure kleren kopen. Maar de, die moet, moet wel bij je passen. Als ik dit wat jij nu aan hebt zelf aan zou doen, zou het bij mij heel anders staan. En andersom ook. Dus je moet wel iets zoeken waar... je. Waar je vindt dat het uh, wat je wil uitdragen, wat je wil zijn, dat dat het verbeeld. De winnaar, de best geklede man 2012 namens Esquire is. Erik de Jong. Spinvis! Kijk, en toen won hij toch, hè? Spinvis Erik de Jong. Dus de best geklede man van 2012. De best geklede man van BNN University is toch echt wel Twan. Um, wil je weten hoe hij eruit zag op dat feestje? Het is echt krankzinnig eigenlijk als je erover nadenkt. Als je het zo bekijkt, dan denk je echt van, hoe, hoe, hoe kan die aantrekken? Mijn Twitter, daar staat een fotootje. Twitter.com slash Start Luc, ik denk. Eerst even naar het Hockey toe, Tim Steens. Er is een doelpunt. Ja, goed nieuws Luc, want uh, Nederland heeft gescoord. Ja, tegen de veldverhouding in, maar uh, het was een lange bal van Bob de Voogd. Die kwam te voet van een Australische verdediger in de cirkel. En dat betekent een strafcorner. Nou ja, Nederland heeft niet echt strafcorner specialisten, want Mink van der Weerde die zit geblesseerd thuis. En Johan Hesberg zat op dat moment op de bank. Dus dacht iedereen, dat wordt een variant via Wouter Jolie of via Rogie Hofman of iemand anders. Maar Sander Baart stond ook op de kop van de shield. Die denkt, nou weet je wat, ik push hem zelf. En die push hem heel hard in de kruising. En zo neemt Nederland na ruim 20 minuten spelen... een 1-0 voorsprong in de finale tegen Australië. Dankjewel Tim. Zo begint de ochtend goed. Het is vier minuten voor half zeven. We staan dus 1-0 voor in de finale van de Champions Trophy. En dan gaat het over hockey. Uh, we gaan even kijken wat het trending topic is op Twitter. Mensen zijn blijkbaar in een feliciterende bui. Want gefeliciteerd, het woord gefeliciteerd is trending. Nou, van harte iedereen. Sinterklaas en Schimmel zijn net het land uit. En hashtag kerst is Trending topic op dit moment. Zal ik zo meteen een kerstplaatje draaien? Ja, er wordt hier negen schud aan de andere kant wat glas. We gaan er even over in debat. Veel tweets ook over de IJssel. Mensen waarschuwen elkaar, want het kan glad zijn buiten. Er zijn nog vier uh, provincies waar het uh, glad kan zijn. Waar ook nog steeds code oranje is. Waaronder Limburg, Gelderland... Pas daarop als je daar de weg op gaat. Vandaag is het 140 jaar geleden dat de eerste zwarte gouverneur aan de slag ging in de Verenigde Staten. Die man die heette PBS Pinchback. En in 1968 demonstreert Douglas Engelbart voor het eerst een computer met een muis. Feliciteren Herman Vinkes, 58 jaar is hij geworden vandaag. En acteur John Malkovich is ook jarig, die wordt 59 jaar. Nou, even nog buienscan kijken waar het regent. Op veel plekken hoor, vooral in het midden van het land, Flevoland en aan de kust. En ook in Groningen en Friesland is het flink aan het plensen op dit moment.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 better days Hiding in the refuge Of memories I made I got a feeling Within Within It's coming around The game is right here, yeah, I'm yeah. um, here, yeah, yeah, yeah I got someone waiting for me, it's been so long since we met And I may not be your salvation, but I'll offer nonetheless And if like me you wanna take that chance, it's coming around again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 Joyce die kwam nog met een, uh, een waarschuwing op mijn Twitter. Die zegt, je moet ook naast IJssel uitkijken... op afschuivende ijsplaten en sneeuwhopen van de daken. Dat had ze zelf ondervonden bij het uitlaten van de hond. Dus pas inderdaad op als je onder een dak doorloopt. Zo'n zo aflopend dak, dan, uh, daar kan dan door al het gesmelt... ineens wel een lading sneeuw en ijs naar beneden vallen. Pas daarvoor op. Kijk, cijfer, bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is natuurlijk maar één man die dat weet. En dat is onze televisiesneeuwpop, Bart Halleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we naar kijken de komende dagen? Uh, laten we beginnen met... Uh, het begint al een beetje een klassieker te worden. Uh, op volle toeren met Ali B. klein mannetje. En dan komen dan hele... Hele leuke woorden uit. Jong Polak, benoemd door de papa. Ik zeg de matras. Cema, ik zie je morgen. Ik breng kut voor je. Sorry van die kotje. Dit is de leuk. Wat zou het zijn? hetzelfde. Ja, Henk Westbroek samen met uh, rapper Polska. Dit is de kracht van het programma. Het is namelijk die rare combinaties van natuurlijk een Nederlandse zanger. Vaak iets wat verlopen volkszangers. <laughs> die uh, dan samen, of die dan een nummer van een, een, een Nederlandse rapper gaan verbouwen. En andersom. Uh, ik zit me alleen wel afvraag, want uh, Ali heeft natuurlijk de zilver televisiester voor beste presentator gekregen ja. uh, afgelopen seizoen voor het tweede seizoen van Ali op volle tour. Hij heeft een, uh, een concert gedaan in Paradiso. Dit is het derde seizoen. Hoeveel rappers en zangers heeft hij eigenlijk <lacht> nog? Zangeressen heeft hij eigenlijk nog over? Dat, Dat weet ik eigenlijk niet. Dus, dus de, de, de, mijn, mijn vraag is eigenlijk. Gaat die, uh, kan hij dit seizoen nog iets extra's doen of wordt het gewoon een herhaling van het de vorige Denk vor jij tezien? dat ze het, dat het dat ze toch ook stiekem aan het uitmelken zijn? Het is een goed format, leuk programma, weet je wat? Ja, ja, zolang, me... je, zolang je genoeg artiesten hebt, blijft het volgens mij hartst, hartstikke leuk. Ja, toch, en op een ik gegeven moment een beetje weet je veel het... van hetzelfde, toch? Nou ja, het, het resultaat is iedere keer weer verrassend. Okay. Dus daarom vind, wel, uh, daarom vind ik het wel een aanrading. Okay. Men, uh, wanneer is het te zien? Het is uh, komende donderdag te zien yeah. uh, op uh, Nederland 3 uh, om vijf en half negen. Uh, dus Na de Wereldrijd Door. Dus dat is een goede plek. Mm -hmm. uh, 900.000 kijkers gaan kijken. Oké, okay. Alibé op volle toeren. Dus donderdag Na de Wereldrijd Door. Te zien op Nederland 3. En dan programma 2? Gaan we naar Net 5. Want Net 5 heeft deze maand uh, Fantasy Maand. Dat betekent uh -huh. dat ze allemaal uh, fantasyfilms en zo gaan uitzenden. Maar ze beginnen ook met een, uh, een serie die in Amerika nogal een, uh, een, een hit is geworden. Uh, Once Upon a Time. Soon everything you love. Everything all of you love. ...will be taken from you, forever. And out of your suffering... ...will rise my victory. I shall destroy your happiness... ...if it is the last thing I do. Spannend. Once upon a time, natuurlijk de beroemde woorden waarmee uh, uh, uh, uh, sprookjes in het Engels uh, er was eens. Yeah. En het gaat er ook over sprookjes. Het gaat eigenlijk over sprookjesfiguren die leven in de sprookjeswereld, maar... Eigenlijk door een vloek van de koningin. Dus uh, terechtkomen in de echte wereld. Uh, in het plaatje uh, Storybook. Wat ik <laughs> eigenlijk al de naam al ah, nee, doet. Nee, het ja, wel vermoeden, nee. dat je dan wel weet dat je niet helemaal in, uh, in uh, ik yeah. wat Zwolle woont. Yeah. En ehm. Um, uh, en, en langzamerhand komen eigenlijk die mensen... Want zij denken dat, dat ze gewone mensen zijn, dat ze gewoon levenslijden. Maar langzamerhand komen ze er eigenlijk achter dat zij dat eigenlijk onderdeel zijn van een sprookjeswereld. Goed bedacht verhaal, vind ik. Ja, dat is wel goed bedacht. En het is een beetje dus eigenlijk een soort mix tussen fantasy. Maar het heeft ook iets, een soort politie-serie-achtig okay. tientje. Hm. Uh, dus ik zou zeggen... En, en nee, net vijf een beetje de vrouwenzender. Het is misschien niet helemaal gericht op vrouwen, want het is best af en toe wel... Ik wil niet zeggen eng dat vrouwen daar niet tegen kunnen, maar... <lacht> Weet je, als man kun je er ook prima naar kijken. Okay. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Heel goed. Once upon a time te zien bij Net 5. Wanneer? Oh, ook op donderdag. En om half negen. Dus tegelijkertijd met AMB. Ja, ik dat dus ik net met de Het Dus moet je kiezen. Wie gaat er winnen, denk jij? Wie hoeveel mensen gaan kijken oh, naar AMB? Al volle uh... toeren gaan. Uh, yeah. Want Net 5, uh, qua kijkers, uh, uh, loopt niet helemaal lekker. Uh, ze zijn ook weer op zoek naar een soort nieuw boegbeeld. Het was natuurlijk altijd een beetje de vrouwenzender. Dat ja. het profiel hebben ze wat laten, laten vallen. En uh, ja, de man die dat eigenlijk bedacht heeft, Remco van Westlo, is eerst naar RTL 5 gegaan. Is nu weer terug bij SBS 6 om daar weer een duidelijk profiel te Neer te zetten. Dus ik vrees dat, once upon a time. Nou ja, het is wel voor net 5 ook primetime. Maar uh, de gul zijn: 350.000 kijken. 350.000 kijkers van Once Upon a Time. Als je dat nog niet hebt uh, gedownload, dan kun je daar lekker naar gaan kijken. Uh, en wat moet je dan nog wel downloaden? Nou, ik heb een geweldige nieuwe serie gevonden. Ik ben, echt helemaal, ik ben nu al verslaafd. Het is echt een, uh, je gaat er een... helemaal glunderen. Ja, dat is echt, ook echt heel erg leuk. Het heet Wedding Band. Ja. En het gaat dus inderdaad over een bruiloftsband. Okay. Dan denk je, nou ja, daar kun je niks leuks over maken. Maar dit is uh, met... Uh, um... Brian Austin Green in de hoofdrol... die je misschien nog wel kent als uh, David... uit Beverly Hills, naar Het vriendje beperkt, van Donna. Okay. Yeah. Uh, misschien dat jij daar nou nog net iets jonger was... maar yeah. mensen uit de jaren negentig die die serie gepolst hebben... die zitten, nou, ah, hij, wat deed hij ook nog maar... Nou, nu uh, speelt hij een uh, hoofdrol, hij speelt de zanger... Uh, van de band. De band bestaat uit uh, vier mensen. de uh, zanger, gitarist, gitarist uh, een drummer en een bassist. Die bassist is dan een soort uh, sessiemuzikant... die met uh, de Groten der Aarde heeft samengespeeld. Hij heeft ook op, op allemaal gouden platen uh, thuishangen. Yeah. Daar heeft hij allemaal meegespeeld... Um, de gitarist heeft uh, een gezin en kinderen thuis, dus die heeft, zit een beetje in een spagaat. Van hij wil aan de ene kant wil hij uh, succes hebben met de broudersbandje, maar hij moet ook thuis aan de bak. Nou, die, die, uh, de, de drummer is een beetje het prototype drummer, niet heel snugger, en uh, die, die is een beetje ook voor de, voor de, voor de grappen, zullen maar mm -hmm. zeggen. En um, uh, de zanger is, nou ja, hoe rock and roll wil je krijgen? Natuurlijk is zo'n vrijgezel die oh, ja. na iedere bruiloft wel met een willekeurige vrouw uh, naar huis gaat. En je zou denken, dat, nou ja, wat, wat valt er allemaal over te vertellen? Maar ze hebben het, het echt heel goed gedaan. Het zijn leuke verhalen, het is goede, uh, goede muziek ook. Wat ze, wat ze dus eigenlijk allemaal doen is allemaal eigen bewerkingen van bekende nummers. Dus ja. alle nummers die ze spelen, denk je, oh ja, die ken ik wel. Maar dan spelen ze hem net even anders. Ja. Dus dat is origineel. De verhaallijn is origineel. Het is een comedy serie, maar hij duurt wel 40 minuten per aflevering. Okay. Dus je hebt ook tenminste ook nog even uh, uh, uh, tijd om uh, uh, te kijken. En de, de karakters ontwikkelen zich ook nog wel. Dus dit is gewoon echt een hele leuke serie. Ik ben, ik, ik, je weet dat ik een enorme community fan yeah. ben... maar dan moet ik nog op wachten, want pas 8 februari komt uh, nieuwe, mm -hmm. het nieuwe seizoen uit. Als je niet zo lang kunt wachten, is dit mijn comedy tip van het jaar. Dus Het is laat begonnen, maar mm -hmm. ik zeg Wedding Band, comedy van het jaar. De downloadlink naar de eerste aflevering van Wedding Band... staat nu op mijn Twitter, dat is twitter.com. Luuk, dankjewel Bart. Graag gedaan. Kijken hoe het bij het hockey is. We stonden 1-0 voor in de finale van de Champions Trophy. Tim Steens. Ja, staat nog steeds 1-0, Luc. maar het wordt spannend, want op dit moment krijgt Australië zijn tweede strafcorner te nemen. Een paar minuten geleden kreeg het de eerste strafcorner, na de overtreding van Tim Jenniskens op Simon Orchard. Maar uh, de push van Cirello die, uh, haalde het doel niet, want Groen Herzberger er niet erg goed uit. En nu krijgt Australië dus zijn tweede strafcorner. De kans natuurlijk op de gelijkmaker. Dus we hebben daar de specialist, ik zei het al, het is uh, Cirello. En uh, op dit moment wordt hij aangegeven, op de waar wordt niet goed gestopt en dat komt Nederland goed weg, hoewel de bal nog niet uit de is, maar nu wel. En nu gaat hij er wel in, helaas. En dat is een doelpunt voor Australië en dat betekent de gelijkmaker. En uh, ja, uiteindelijk het zat het er een beetje in, want Australië zette Nederland behoorlijk onder druk. En ik zei al, dan, na die eerste strafcorner kwam de tweede strafcorner en die uh, ging er niet in rechtstreeks instantie uh, in. Maar uh, in de rebound uh, scoort Australië wel. En zo hebben we hier uh, vijf minuten voor de rust een gelijke stand in Melbourne. 1-1 in de finale om de Champions Trophy. 1-1 dus bij Australië tegen Nederland. Um, ja, er is uh, gestemd. En uh, er is ook een beetje van mijn kant positief gemanipuleerd. En de uitslag is dat wij inderdaad een kerstplaat gaan draaien. Maar wel een hele leuke Jonah Louie en Stop de Calvary.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 Gang ain't gonna christmas Ah, geef maar toe. Geef maar toe, dit vind je wel leuk. Stop de Calvary. Ja, we hebben Sinterklaas nog niet het land uitgestuurd, of uh, Daar gaan we al, hoor. Jonah Louie en Stop de Calvary hier in Startup Radio 1. Goedemorgen afgelopen dagen is er veel sneeuw gevallen, maar het was ook wel flink aan het vriezen. Dus kan er misschien binnenkort wel geschaad worden op natuurijs, zou zomaar kunnen. Gezien is van Ieren, ijsmeester van noord -Laren. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik, als ik nu naar buiten kijk, dan denk ik, ja, het is wel koud en uh, guur en zo. Maar uh, die eerste natuurijsmarathon, uh, dat zit er voorlopig niet meer in, hè? Een mensen moment in, om maar zo wat te zeggen. Ja. Dus, uh, het is hier knapdooi. Ja, het is hier ook knapdooi, hoor. Het, is echt, uh, het, het houdt niet echt over. Ja, we konden schaatsen op de weg uh, afgelopen nacht. Het was flink aan het ijzelen. Maar toch hebben jullie een beetje op het punt gestaan om, om, om de baan te gaan uh, klaarmaken? Ja, nou, ik was donderdag begonnen. Wij hadden een mooie laag sneeuw al op Link. En wij kennen daar zo op onze asfaltbaan, Schielebaan is daar. Mm -hmm. dus, uh, met een veegmachine kunnen we het zo aanschuiven. Uh, dus een. Als het dan goed begint te vriezen, dan uh, kunnen we direct los met onze tank. Ja, want hoe lang duurt dat? Het, het, het, het, stel, het, er is nu nog helemaal niets, hè? Uh, Jullie halen op een gegeven moment het sneeuw van de, de skielenbaan. En, en dan, hoe lang kan het dan, hoe lang duurt het dan voordat je echt goed ijs hebt om een wedstrijd op te kunnen schaatsen? Een wedstrijd, dan hebben we twee nachten nodig, wel hoor. Twee nachten, goede vorst. Ja. ja, soms kan het veel sneller. Als het meer 10, meer elf is, dan kun je constant doorrijden, ook overdag. Mm -hmm. En uh, daar gaat het toch wel wat sneller, maar uh, ja, qua voorbereiding uh, met KNSB, maar allemaal aangemeld worden, dan heb je toch wel uh, ja, twee dagen nodig. Ja, ja, precies. Nou ja, vind ik nog aardig snel. Um, uh, toch zit het er voorlopig niet in. Ik zag al even een beetje op de weerkaarten dat het de komende week gaat het wel vriezen, maar dan gaat het overdag weer dooien. Dus daar hebben jullie er natuurlijk helemaal niets aan. Uh, nee. uh, de, toch wordt er een beetje gesproken over een horrorwinter die eventueel gaat komen. Geloof jij daarin, die horrorwinter? Ja, ze hebben ons wel eens vaker wat beloofd wat niet uitkwam. <laughs> dus, uh, de, nou, de laatste dagen ging de weersvoorspelling nog heel, heel raar heen en weer. Yeah. Het, uh, ze gaan min 5, min 6, hadden dat kan voor ons. Maar toen ineens vrijdagmiddag gaan ze het al over min 15 kon worden. Yeah. Ik had ook al gezegd, van, als de sneeuw ligt en het trekt open, dan, uh, dan kent men me zo erin uh, tot min 10, min 11. Dus dat al wel uh, een beetje in de smiezen. Dus, uh, we, gaan, hey, we gaan trouwens heel even naar het hockey toe, uh, gezien want er is een strafbal daar. Tim. Ja, het was de derde strafcorner van Australië. Die werd gepusht door Rallo op het lichaam van Klaas Vermeulen op de lijn. Ja, dat mag helemaal niet. Die man mag die bal met je stick tegenhouden, maar niet met je lichaam. Dat betekent dat de bal op 6,40 meter ligt. En Jamie Dwyer, een van de beste spelers van de wereld, staat oog in oog met Jaap Stokman om Australië vlak voor rust aan de leiding te brengen. En hij is... Er wordt gestopt. Uitstekend gedaan door Jaap Stokman, zegt. Perfecte stop van Jaap Stokman. Dat was de kans voor Australië natuurlijk om op 2-1 te komen. Maar Jamie Dwyer Hij mist normaal nooit, maar nu wel. En gelijkertijd heeft de scheidsrechter gefloten voor de rust. En dat betekent dat de ploegen gaan rusten met een 1-1 stand. Het werd 1-0 door Sander Baart uit de strafcorner. En vijf uh, minuten voor de rust werd het 1-1 door Russell Ford uit de rebound van de strafcorner. En nu dus die gemiste strafbal. Goeie opsteker voor Nederland. De ruststand hier in Melbourne is 1-1. Kijk, Oog van de Naald heet dat. Gezien is, uh, als het nou echt gaat vriezen, hè, uh, ben jij dan altijd op de schaatsbaan te vinden? Ben je de hele dag rondje aan het schaatsen? Nou, ik schaats zelf niet, maar nee? uh, ik ben er wel altijd mee bezig. <laughs> maar echte het, het, het, het, het, het, schaatsen, dat laat je niemand anders over. Ja, nee. Ja, ik, ik, ik schaats heel recht om een keer, maar dat is niet veel. Hoor. Ik ben meestal met, uh, met de boel bezig, de begeleiden en zo. Ik hoop dat je goed in de stadblokken staat. En als het echt daadwerkelijk hard gaat vriezen, dat er, dan, uh, uh, dat er dan een mooie schaatsbaan komt te liggen daar in Noordlaren. Dankjewel. Hey, okay. Fijne ochtend nog, hè? tot ziens. Ja, hetzelfde hoi. hoi. afgelopen donderdag en vrijdag stond de Britse singer-songwriter Ben Howard in Paradiso. 2012 was een goed jaar voor Ben. Hij speelde op bijna elk festival in Europa. En binnen een kwartier waren allebei avonden in Amsterdam hartstikke uitverkocht. Marcella van BNN University vraagt zich af of hij ook groupies heeft en of zijn fans daar niet een beetje te nuchters voor zijn. Het is iets na half zes en uh, ik sta nu uh, voor Paradiso. Komen jullie voor wie ik denk dat jullie komen? Ik denk het wel. <laughs> Waar kom je voor? Ben Howard. Die komen allemaal voor Ben Howard. Yes. En ja, nog drie uur voordat hij gaat spelen, Nee, nee, nee, nee, nee, nee, twee. twee. Anderhalf, Anderhalf uur. uur. Anderhalf ja. uur. Zeven uur gaan de deuren open. <laughs> Oké, okay, dus als de deuren open gaan, dan rennen jullie echt naar voren? De ja, eerst trap iedereen hier weg, <laughs> dat die vallen. Garderobe, jas en dan naar binnen, ja. Gaan jullie hem ook een beetje versieren? Gooi je nog een BH'tje op het podium of zo? Nee, het zijn de Backstreet Boys niet. Oké, okay, dus die gekte maakt Ben nee. Howard niet, uh, niet bij jullie los? Hij maakt wel heel veel hartjes los en heel veel liefde en zo. Maar niet, nee, nee, nee. nee, Geen BH's en ik gekke ga. dingen, nee. Oké, okay, top. Nou, ik ga even een hapje eten, maar ik kom straks weer terug. Als jullie dan nog steeds vooraan zitten, dan, uh, dan ben ik heel trots op jullie. Inmiddels uh, is er een, een iets langere rij. Wat zal het zijn? minuutje of vijftig, uh, zoiets. En ik loop als eerste weer eens even naar voren... Hè, om te kijken of degene die hier uh, anderhalf uur geleden stonden... er nog steeds zijn. En ik zie ze nog steeds! Ze, ze staan nog steeds vooraan. Ik loop er snel eventjes heen. Jullie zijn er nog steeds? Tuurlijk! Yes. En nog steeds vooraan? Tuurlijk! Ja. En uh, hoe koud hebben jullie het inmiddels? Koud! <laughs> dat is dat maar goed, jullie staan nog steeds vooraan. Dus dat ja. gaat al heel goed. Wat nou als jullie de kans krijgen om hem te ontmoeten? Wat, wat zouden jullie dan doen? Heel blij zijn. Ja, het zou leuk zijn. Het zou wel even uit de kou zijn. Maar het zou wel heel mooi zijn. Ik heb hem natuurlijk al twee keer eerder gezien. Dus ja, het zou wel mooi zijn. En wat, wat zou je hem vragen? Ik heb geen idee. Hoe is het met je? Dat zou ik vragen. Wat, vond je, wat vind je van Nederland? Zoiets, standaard vragen waarschijnlijk. Wanneer komt de nieuwe cd uit? Sorry? Wanneer komt de nieuwe cd uit? Oh, maar daar wacht u wel echt op. Ja, ja. er komt alleen een ep uit. Ja. En de, de, de laatste cd, ken je die echt uit je hoofd? Ja, nou, die ken ik wel behoorlijk uit. mijn hoofd. Dus zometeen heel hard meezingen? Ja, ja. Ik ben benieuwd, ik ga nog even naar de achterste mensen, om te kijken of uh, zij ook uh, koud hebben. Dankjewel, en uh, super veel plezier straks. Ja, dankjewel. Dus even kijken wat hier uh, nog meer allemaal staat. Iedereen een beetje met knikkende knietjes, want het is niet al te warm. Hoeveel zin hebben jullie erin? Heel veel zin. zin. Kennen jullie alle nummers? Ja, tuurlijk. Nou, laat maar horen dan. Keep your head up, keep your heart strong. No, no, no, no. no. <laughs> <laughs> I spend my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind on second base for the stars that come with the greenness. And I gave my eyes to the bottom, still the seabed wouldn't let me in. And I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Oh, the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain All the strength ever turning tide All oh, the wind so soft that my skin Or oh, the sun so hot upon my side All oh, looking out that this happenings I search for right between the sheets and feeling that. Searching for is En Howard, grote hit van dit jaar. Keep Your Head Up, je luistert naar start. En uh, vandaag gaat de nieuwe dienstregeling in van de NS. Een derde, 30% dus van de treinen, gaat hierdoor een andere reistijd krijgen. Peggy Laus is als hoofddienstregelontwikkeling het brein achter die enorme puzzel. Peggy, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, daar ben je lang mee bezig geweest, vermoed ik zo. Ja, we zijn daar denk ik wel ruim nou in ieder geval twee jaar mee bezig geweest. Met één dienstregeling, dus van de de dienstregeling van 2012, daar ben je twee jaar mee bezig. Ja, het is de dienstregeling van 2013 die nu in december ja. 2012 ingaat. Mm -hmm. En omdat hij, zeker omdat die zo heel groot is, omdat we de handenlijn erbij krijgen, zijn we daar twee jaar geleden al mee begonnen. Ja. En een aantal mensen zijn daar al veel eerder mee begonnen. Dus Oké. Okay. Om te zorgen dat die lijn er komt. Dus de voorbereidingen zijn al, die beginnen al vroeg. Hoe werkt ja. zoiets? Leggen jullie gewoon een, een, een papier op tafel waar alle sporen op staan en denken van nou, laten we eens beginnen met Amsterdam, Almere. En en enzovoort, enzovoort. hoe werkt dat? Ja, er is het één stap voor dat we kijken van zijn er nog uh, uh, marktontwikkelingen in de toekomst? Uh, ruimtelijke ontwikkelingen, nieuwe scholen. Uh, uh, nieuwe ziekenhuizen, dus daar kijken we naar. En dan beginnen we inderdaad naar welke frequentie aan treinen wil je rijden. En dan beginnen we inderdaad met echt een papier lijntjes trekken. Hm. En uh, in de city sprinters dus ja. dan maken we de dienstregeling. Ja, en, en, en, en kom je dan ook wel eens vast te zitten dat je ergens aan begint en denkt van oh ja, nu zijn we er en dat je uiteindelijk toch vastloopt, dat het toch, uh, dat, dat het eigenlijk uiteindelijk niet kan dat er twee treinen op hetzelfde spoor zitten op een gegeven moment of zo? Ja, ja dat gebeurt best vaak zelfs. Natuurlijk heel dik bereden net. En uh, dan ja, loop je er tegenaan dat je bepaalde wensen hebt vanuit je, vanuit je markt of vanuit je ambitie. Uh, om een station vier keer per uur te bedienen. Of om uh, ergens hele mooie, uh, we noemen het soms misschien een beetje technisch, maar kwartieren uh, uh, uh, dienstregeling aan te bieden. En dan ja. past dat net niet. Oké, okay, dat zijn dan dat er elk kwartier een trein vertrekt, bijvoorbeeld? Ja, dat is dat er elk kwartier een trein vertrekt. Dat zouden we het liefst zien als we treinen al, rijden. En als het nou niet werkt, dan, dan past het niet, die, uh, die elk kwartier één trein? Is het dan balen en kijken hoe het wel kan? Of, of, of is er ook een marge dat je denkt van... nou ja, vooruit dan maar, we moeten het hier maar mee doen. Nou, kijk, eerst balen. Uh, we willen eerst zien of het wel kan. En daar kan soms ook best wel lang op gepuzzeld worden. Uh, want soms lukt het door wat anders te verschuiven. En dan weeg je dat tegen elkaar. En soms dan heb je dat inderdaad en dan lukt het niet. Hm. Waar ben je het meest trots op? Welke, welke uh, nieuwe, nieuwe vertrektijden? Nou, ik vind het op zich wel heel mooi dat, dat de Hanslijn nu echt... Uh, de handslijn ligt tussen Lelystad en Zonne. En ja. dat we die nu echt gaan gebruiken. Dat is wel, uh... En ik ben heel eerlijk gezegd ook trots. Want ik heb natuurlijk voordat deze uitzending was... even gekeken van, zijn er verstoringen. Mm -hmm. Maar het rijdt en er zijn geen verstoringen. Dus daar ben ik ook al trots op. Ja, ja precies. Dat, dat, er niet, dat het niet verkeerd begint. Dat, dat de start al slecht is. Dat zou jammer ja. zijn geweest ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Het draait, noemen we dat ja, ja. uh, wel. Waarom, waarom komt die nieuwe dienstregeling eigenlijk altijd in december? Ik snap dat dat handig is voor 2013. Maar het is ook wel echt een moment dat er veel verstoringen mogelijk zijn. Omdat het natuurlijk, hè, met het weer en zo, ja, dat is natuurlijk een lastige periode. Ja. ja hij, dat is internationaal bepaald. Dus in Heel Europa gaat dit, deze zondag uh, over naar een nieuwe dienstregeling. Ah, ah. treinen, internationale treinen, die hebben natuurlijk ook heel erg te maken met uh, de dienstregeling in Europa. Dus we spreken met elkaar af dat we dat vandaag doen. Ja, Dus, het is, uh, de, de, dus uh, de, de rest van Europa die misschien wat minder last heeft van het weer doet het ook. Dus moeten we eigenlijk ook maar meegaan. Uh, uh. Want ik kan ja. me voorstellen dat het handiger zou zijn als het in juni was. Als we gewoon wat minder, uh, ja, minder, minder uh, bovenleidingen kunnen bevriezen en zo en dat soort dingen. Dus is misschien een makkelijke ja. periode. Is, uh, soms een makkelijke periode. <laughs> het was vroeger in juni. Het gaf weer andere problemen, maar dat is dat gaat weer... Uh, <laughs> Bijvoorbeeld, je zit dan vlak voor de zomervakantie van machinisten, dus die wisten pas heel laat wat een, een zomervlof kon zijn. Dat ah, heb je ja. dan ook weer. Alleen maar moeilijkheden. Ja, Ik snap het, ik snap het. Dankjewel Peggy en uh, ik wens je veel plezier met de nieuwe dienstregeling. Dankjewel. Geniet ervan. Het <laughs> ziet hè. Dat oh, ja, ja. zover start waarin Mandy haar eerste tatoeage uh, hartstikke vond meevallen. Ja, ik zou nu willen dat ik echt een heel fijn gesprek aan kon gaan. Maar ik zit me ook half te concentreren op, op wat hier beneden gebeurt. En ik ben er vooral niet aan het kijken. ben is al klaar. Oh. En wil je weten hoe dat afloopt? Luister dan volgende week naar Start. Dan hoor je haar hele reportage. Twan ging met een stalen gezicht liegen tegen een waarzegster. Nou, dat zijn er uh, aardig wat goed van, de 25-kaart, volgens mij. 10 zelfs. En is, is, dat, is dat nou een, een, een hoog score? Ja, dat is een hoog score. Uh, vanaf 6 is de toevalsfactor eruit. En uh, dan kan je inderdaad wel zeggen dat je wat oppakt hiervan. En een speler van Buitenboys vond dat buitenspel afschaffen de beste manier was tegen voetbalgeweld. Dat lijkt mij een goed idee om gewoon buitenspel af te schaffen. Um, eigenlijk het idee erachter is, dus, is gewoon heel veel frustratie altijd bij grensrechters en bij, bij, bij, bij de tegenpartij. Omdat ze altijd bij het amateurvoetbal vinden dat de grensrechter van de tegenpartij niet correct vlagt. De vroege vogelsparade van 2012.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 Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de AOW-regels strenger bestraft. Voorkom problemen. Kijk op wetenhoeedzit.nl als u een AOW pensioen ontvangt. Dit is radio 1. <laughs> um, <laughs> we hadden net Peggy aan de lijn, die werkt bij de NS. En wij kunnen Peggy in principe goed gebruiken. Peggy, als je nog een nieuwe baan zoekt, dan kom bij ons werken. Uh, Peggy uh, is namelijk de dienstregelaar uh, bedenker. En, nou, dat zouden wij ook kunnen hebben, want uh, we zijn ietsjes te vroeg eruit gegaan. Kiva, Alois, Goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. Eh, zometeen, dit is de zondag, nou kunnen we er even uitgebreid over praten. Wat ga je nu doen? Ja, ik ga praten met Robert Smit. Dat is een man die al 25 jaar in Rio de Janeiro woont. En zijn leven bestaat niet uit carnaval en prachtige stranden. Maar uh, hij is al 25 jaar uh, druk in de weer met uh, straatkinderen. Uh, Verslaafde straatkinderen, die hij probeert van de straat af te krijgen... En uh, een beter leven te bieden. Dat, okay. is, uh, dat is behoorlijk heftig, ook voor hem. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat uh, al die tijd volhoudt. Hij woont in Brazilië. Ja. Oké. Okay. Mooi verhaal, dat zometeen in Dit is de Zondag met Kiva Alouche. En jullie hebben ook hockey, geloof ik, hè? Ja, zoals jullie dat ook al hadden. 1-1 staat het 1 -1, op dit moment. En, en de, de rust is net voorbij, zag ik. Ja, oké. Okay, ik ben ja. heel benieuwd hoe die finale verloopt. Dat hoor je zo meteen na het nieuws. Nou, we gaan eens even kijken uh, uh, welke <lacht> dienstregelaar we in dienst gaan nemen. Kan gebeuren, maakt niks uit. Zometeen het nieuws. Rashid Finch zit klaar. Ik wens je een hele fijne zondag.